En een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Ministers overleggen op dit moment over nieuwe coronamaatregelen. Er wordt nagedacht over het sluiten van niet-essentiële winkels... nu het aantal besmettingen blijft stijgen. Dan moet je denken aan tuincentra en kledingzaken... Minister Hoekstra praat zo ook mee met premier Rutte en zijn andere collega's. Ik word niet voor niks op vrijdagavond gebeld met de mededeling kom zondagochtend maar we opdraven. Dat betekent natuurlijk dat de experts die ons adviseren dat die vertellen dat er kennelijk wat aan de hand is. En dat vervolgens de vraag voor ligt hoe erg is het. Wat voor patroon zie je precies. En je vervolgens weer bij die ingewikkelde afweging komt wat nu te doen. Er zou ook gepraat worden over het opnieuw sluiten van bioscopen en musea. Ook over de brexit wordt er druk overlegd tussen de Britten en de EU. Het is nog steeds onduidelijk hoe het er vanaf 1 januari uit gaat zien als de Britten de EU verlaten. Premier Johnson zei dat hij vandaag ziet als de laatste dag om nog een deal te bereiken. In het Limburgse Herkenbos heeft de politie bij een feest in een huis vier mensen aangehouden. Ze zouden agenten hebben bedreigd en beledigd en ze volgden bevelen niet op. In het huis stond de muziek heel hard en er waren te veel mensen aanwezig. Er waren meer illegale feestjes gisteravond. In Heerde in Gelderland gingen jongeren uit hun dak in een holle buis van een viaduct. En in Rosmalen in Brabant werd er gefeest onder een wildbrug. Op beide plekken hebben jongeren boetes gekregen. Max Verstappen maakt zich op voor de laatste Formule 1 wedstrijd van het seizoen. In Abu Dhabi is die race vanmiddag. Verstappen begint van plek 1, dus er liggen kansen, zegt Formule 1-commentator Louis Dekker. Hij heeft wel al echt alle kaarten nu, nu goed liggen hoor. Uh, Bottas is uit vorm, dat weten we al een paar weken. Hamilton kennelijk niet fit. Uh, Verstappen gewoon snel. Nou ja, laat ik dat dan maar één keer zeggen. Dan is hij in ieder geval één keer dit jaar de favoriet. En dat springt ook wel heel lekker richting 2021. Dus daar gaan we dan maar vanuit. De race begint om tien over twee.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 Dit is Kerst met ZFM. Met nu nu. ZFM Kerst. CFM Jazz, Samenstelling, Presentatie, Aucco B. En je, we begonnen natuurlijk met de vrolijke klanken van Louis Armstrong, is Hot 5 en dat nummertje Fireworks. Ja, in, ik denk jaren geleden, had je, toen ik, ik denk dat het een middelbare school was, dat had je om half vijf op Radio Brussel een, een soort oude jazzuur. En dan werd vaak muziek gedraaid van uh, Jelly Roll Morton, en, maar ook van de Hot 5 en Hot 7 van uh, Louis Armstrong. Uh, en toen ben ik al geïnteresseerd geraakt in de jazzmuziek. Hey, ik heb hier naast bestaan een kopje zwarte koffie... en Kim Hoorweg gaat daarover zingen. Dat staat op haar cd. Why don't you do right? Een cd'tje uit 2011. En zij was toen 19 jaar, maar ze heeft een voortreffelijke stem... en het klinkt geweldig. Uh, ze speelt hier samen met de Houdini's... en het is eigenlijk een eerbetoon aan Peggy Lee. Remember, Peggy Lee heeft, heeft de, is de subtitel op deze cd. Uh, mooie nummers staan erop. Ik heb gekozen voor natuurlijk Black Coffee. Komt ze, Kim Hoorweg.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 From one o'clock to four. And Lord, how slow the moments go when all. Gewoon naartoe ze 15 was. Ongelooflijk. En uh, ja, dit klinkt toch uh, zeer krachtig, mag ik wel zeggen. Uh, als je denkt, wie speelde er op trompet? Dat was Angelo Verploegen, de trompetist natuurlijk van de Houdini's. Verder is daarop te horen. Zolf Del Vos uh, Alt, trombone, Ilja Rijngoud, pianist Erwin Hoorweg... is haar vader, bassist Marius Beets en drummer Bram Weiland. Prachtig cd ook, zeer de moeite waard. Dat doet me denken aan de Houdini's. wil ik nog een klein stukje van draaien. Van Single Brad Orgy. Dat fantastische nummer. Ja, wat is opgenomen in Hekensek, New Jersey. Door in de studio van Van Gelder. Want ik heb het altijd vaak gedaan, Maar dat is een van mijn favorieten. daar kan ik altijd naar luisteren. Het nummertje van Houdini's Single Bread Orky. Uh, uh, Kim zong het al. Of geschreven het op haar cd. Remember Peggy Lee. En er kan natuurlijk geen kerst voorbij komen. Of er komt alweer een, een, een cd uit van Peggy Lee. En dit jaar 2020 is uitgekomen. Peggy Lee Ultimate Christmas. Daar toch een nummer van. Omdat ik toch ook wel een Peggy Lee fan ben. En ik heb gekozen voor het nummertje. Uh, Song at Midnight. Peggy Lee. Thank you like you I'll say goodbye Peggy Lee Ultimate Christmas 2020. Uh, ik had gezegd dat ik wat pianisten centraal had gezet. De vorige die we hadden, was Alan Broadband, die meespeelde met Charlie Hayden uh, West. En dit gaat over Bill Charlotte die heeft een trio. En Sharlop, Aanslag op het toetsenbord is licht bijna onopvallend. Zelfs bij het spelen van volledige akkoorden. Altijd stevig, duidelijk en prachtig gearticuleerd. Hij heeft een trio samen met bassist Peter Washington en drummer Kenny Washington. Uh, geen broers overigens. Uh, daarvan een nummertje dat heet uh, uh, Tiny's Tempo. Tina's Tempo. Charlotte Trio is echt een van de, de, ja, de bekendste pianisten... en de meest gewilde pianisten natuurlijk. Een uh, prachtig stijl en uh, zeer, zeer, zeer de moeite waard. Dit komt allemaal van de cd Notes from New York, CD 2016. Uh, en dat is uh, ja, leuk. Mooie pianemuziek. Dan kom ik bij een zangeres die een nummer zingt... wat tegenwoordig bij heel veel kerst uh, uh, LP's opgenomen wordt. Uh, en haar naam is... Uh, dat is even Sarah McLachlan. Zij, uh, zij heeft een CD uitgebracht, Wintersong, 2006 al. En daar staat het nummer The River op. En dat is volgens mij van uh, Joni Mitchell ooit. Maar het wordt heel veel op kerstcd's uh, uh, gezet. Het gaat natuurlijk niet echt over kerst, maar het speelt wel in de tijd. Mooi nummer.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 Lundgren, een Zweedse, Lundgren is een Zweedse trombonist en bandleider... die met iedereen heeft samengespeeld. Van Herbie Hancock tot en met Abba, denk ik wel. Zijn kerstalbums zijn een soort instituut in Scandinavië en Duitsland. verschijnen ongeveer om de twee, drie jaar eh, sinds 2005... Toen hij een groep medemuzikanten verzamelde voor een kerstconcert in een kerk in Stockholm. De opname die hij toen gemaakt heeft waren een verrassende hit. En, uh, ja, is een, en, dus ieder album wat nu uitkomt om, om de twee, drie jaar... ...daar, uh, ja, daar, daar is volgens dezelfde formule gemaakt. Op een van die albums staat er overigens ook een uitvoering van The River die prachtig is. Uh, ik heb nu gekozen voor de, de tweede album uit 2008. Uh, dat is de uh, Candlelight Carol use Longren. We'll We Mooi, het kwam allemaal van een cd van Niels Landgren. Uh, Christmas with my friends. Uh, het is een hele serie. Dit was uh, Christmas with my friends 2. Maar volgens mij zijn ze inmiddels aan acht 8 of 9 bezig. Dat zou ik niet durven zeggen. Maar het is ongeveer steeds dezelfde bezetting. Uh, ja, tijd voor iets heel anders. Tijd voor de Pasadena Roof Orchestra, Die natuurlijk ook een Christmas album hebben uitgebracht in 2011. It's Winter Again. Kan je nu nog niet echt zeggen. Het is vandaag niet zo koud. Vanochtend was het, uh, ik denk, graad of zeven toen ik de deur uit ging. In tegenstelling tot uh, vrijdag en zaterdag. Pasadena Roof. Forget about the snow and rain While the skies are storming Your arms will warm me It's winter again It's so thrilling when it's chilly in the winter And the frost is on the windowpane Hear the sleigh bells ring My heart is singing It's winter again The wind may blow Who cares, just let it blow I write to you, love letters in the snow, then we'll cuddle by the fire in the evening. We'll forget about the snow and rain, while the skies are stormy, your arms will warm me, it's winter again. Altijd leuk om er tussendoor te draaien. Uh, grappige cd ook, als je van deze stijl houdt. Uh, wat altijd uh, voor mij leuk is, dat is een Italiaans muziekgezelschap. Papik heet dat. Ze hebben ook allerlei uh, cd'tjes gemaakt. En uh, Magic Moment is een bekend nummertje... wat ook op zo'n kerstcdje staat. Iedereen kent het wel, Magic Moments komt-ie. Papik. Papik. ja die die, Pape, die hebben heeft me grappige muziek gemaakt ze hebben onder andere ook deze gemaakt die vond ik ook altijd wel leuk. Ja, dat was uh, de band ba ba Papiek. Uh, ja, als je leuke kerstmuziek wil, zou ik uh, eens op YouTube kijken. Papiek staat daar zeker bij. Heel anders dan alle gebruikelijke kerstnummertjes. En Magic Moments. Ik hoop dat iedereen ze gaat beleven met uh, de feestdagen natuurlijk. Kom ik terecht bij nog een zangeres die mij wel aanspreekt. Karin Souza, een Argentijnse jazzzangeres. Uh, uh, en daar heb ik het nummer voor klaar. I'm beginning to see the light. Dat nummer kennen we allemaal. Freddy Hubbard uh, van de CD Open Season. En daar spelen natuurlijk allemaal mee. Freddy Hubbard op trompet. Tina Brooks op saxofoon. Uh, de, m, m, m, uh. Ik zie eens even kijken wie die meer... Clifford J uh, Jarvis op de drums. En Sam Jones op de bas. En tenor saxofoon McCoy Tyner. Nee, hey, McCoy Tyner speelt op piano natuurlijk. Maar helemaal van maar apropos... Daar gaan we mee stoppen. Want ik heb nog iets leuks. Ik had Illinois Jackets nog klaarstaan. Uh, we zijn er toch wat... wat uh, en Spanish Boots vind ik altijd een mooi nummer van Illinois Jacket. Komt die? Penny's boots uh, illinois jacket. Uh, ik hoorde dat uh, treintje Oosterhuis ook weer eens een kerst cd uitgebracht had. volgens mij hij er al meer uitgebracht. en deze was met de uh, jazzorkest van volgens mij van het concertgebouw. treintje Oosterhuis uh, even kijken uh, wonderful christmas time Tot zover, uh, Trenkje Oosterhuis. Dat is toch wel heel bekend, allemaal wat ze uh, doet in dat opzicht. Een nummertje natuurlijk van, was uh, dat niet van uh, Paul McCartney? Volgens mij wel. In ieder geval een, een grappige CD. En uh, is onlangs verschenen. Allemaal in de zomer opgenomen, begreep ik. Uh, we hadden het over pianisten gehad. En, uh, ik heb een aantal pianisten de revue laten passeren. En de laatste die ik wil laten horen... en daar sluit ik ook mee af... Uh, dat is Alice uh, Coltrane. En die, uh, het nummertje van Alice Coltrane... Walk With Me... Mooi nummer is dat, dus is een lang nummer, dus ik kan het maar een stukje van laten horen. Ik hoop dat je het leuk vond, ik heb het, met het plezier uitgezocht. Een beetje combinatie van kerstmuziek en uh, gewone jazz, om het maar zo te zeggen. En uh, daar gaan we met Alice Coltrane afsluiten. Ik wens je een hele goede tijd toe. Blijf gezond en uh, doe voorzichtig en uh, pas op jezelf en op anderen, zou ik zeggen. Uh, Alice Coltrane, Walk With Me. Kom ze. luisteren naar CFM Jazz en samenstelling prestatie Alko B. En, uh, ja, we hadden van alles op de rol staan. en We hebben heel veel kunnen draaien, maar niet alles wat ik uit, uitgezocht. De tijd gaat nog sneller voorbij dan je zo inschatten. Uh, Maak er een mooie dag van. Tot een volgende keer. See you next time.